...waar ik verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. De hoogtijdagen waren 200 studenten die intern in hm. het oude Jezuïtenklooster woonden. In Heverlee was in dat, In Heverlee, ja. ja. En uh, die kwamen uit veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands hm. en in het Frans. En de Franse afdeling, maar ook heel veel mensen uit frans-talig Afrika. Ja,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 En veel sterkste en succes met uw organisatie. Dankjewel.